Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een agent uit Arnhem heeft aangifte gedaan van verkrachting door haar chef. Volgens de Gelderlander hadden de twee een affaire en was de verkrachting nadat hun relatie over was. De chef heeft het over valse beschuldigingen en heeft aangifte gedaan van smaad en laster. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak. De twee agenten zitten allebei thuis... Opnieuw een financiële tegenvaller voor het kabinet. 6 miljard euro komt niet binnen bij de Belastingdienst dit jaar, is de verwachting. Bedrijven zijn door corona failliet gegaan... en een deel van de belasting kunnen ze niet meer betalen, zegt staatssecretaris Van Rij. Dat is dat er toch in die groep van ondernemers een, een deel zit... die eigenlijk ondernemingen dreven die het ook voor de coronacrisis niet zo goed deden. Er staan nu bij honderdduizenden bedrijven schulden open van in totaal 20,7 miljard euro... Niet alleen de doelpunten, maar ook de biertjes bleven komen tijdens de kampioenswedstrijd van Ajax tegen Herenveen. Tijdens het duel woensdag is er een record hoeveelheid bier verkocht. Er werd ruim 50.000 liter bier getapt. En in Haarlem is Gianluca op zoek. De man van Pizzeria Piccolo stond gisteren pizza's te bakken en pasta's te koken terwijl er een klant binnenliep. Hij zag haar binnenkomen. Het was de vrouw van zijn dromen. Hij was meteen verkocht. Dat zag zijn baas ook. Maar ja, die had andere prioriteiten, want het was druk. Gianluca was heel erg uh, ja, in het gesprek. En uh, ik moest even stoppen, want ik had Gianluca heel erg nodig. Het <laughs> was een beetje druk. Dus ik zei uh, sorry en ik, nu achteraf voel ik me wel een beetje schuldig. Dus heeft onze Casanova door heel Haarlem briefjes opgehangen om zijn droomvrouw te vinden. Het gaat om een vrouw die in Rome woonde, maar sinds kort in Haarlem woont. Ze kan mooi Italiaans en heeft donkerbruin haar en levendige ogen. Als de zee. Heb ik het weer nog. De zon is er volop. Het is 19 graden. Dit weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt ietsje warmer. Zondag is het zelfs 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Zes minuten vertraging. Daar staat een auto met pech.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 Gaan we af De zomer van ZFM ZFM's antwoord 106.9 FM. Olha que coisa mais linda, <tieding> mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa. Num doce balanço caminho do mar.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 Met een hoofdletter zet van zon, zee, zandvoort en zomerits. Make me a fist, purple mountain road that I can't miss. Have we all had enough? Have we all had too much? Lost in a dream, please step down from your bully machine. Can we all back it up? Can we all? with you So a team of So... Zo so had niemand me voor.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 van van 106.9 FM Die.